De Braziliaanse politie denkt menselijke resten gevonden te hebben... in het gebied waar een Britse journalist en een Braziliaanse onderzoeker zijn verdwenen. Ook zijn er bloedsporen aangetroffen op een boot. Afgelopen zondag zijn de journalist Dom Phillips... die onder andere schrijft voor de New York Times en The Guardian... en zijn Braziliaanse reisgezel voor het laatst gezien... dicht bij de grens met Peru en Colombia. Ze deden onderzoek naar illegale mijnbouw, houtkap en visserij. Een lokale visser is opgepakt vanwege mogelijke betrokkenheid bij hun verdwijning.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 In totaal zijn er in Nederland ongeveer 17 miljoen vaccins gegeven aan vrouwen, inclusief boosterprikken. Ook zaterdag rijden er minder treinen vanwege personeelstekorten bij de Nederlandse spoorwegen. Daardoor zijn er minder intercities op de trajecten Rotterdam-Utrecht, Alkma-Maastricht en Schiphol-Nijmegen. Ook rijden er minder sprinters. Door de krapte op de arbeidsmarkt heeft NS te weinig conducteurs, machinisten en ander personeel. Op dit moment staan er 1100 vacatures open. Het weer, vannacht vanuit het westen opklaringen. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Overdag veel zon, maar het blijft droog. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 I'm Jouw keuze ZFM. Mijn hart is niet van steen, een geval van zuiver hout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 Was toen ik het origineel nog had, het gouden goud maar klein. Dit hart ik, heb het pas rust een, dus een tweede hand. Je blijft geen gouden koper, ook al kopen. had je wel de kans.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 You wouldn't even talk to me You burn! the time I'm Timeless ways in a timeless place, kicking souls. When I am blind, in my mind, I swear they'd be my rescue, my lifeline. I don't know what I'd do if I if I'd survive My brothers and my sisters in my life. Yeah, I know some people, they would die for me.